Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De mars op Tripoli lijkt zijn uitgemond in een bloedbad. Zo'n 50.000 tegenstanders van Gaddafi begonnen gisteren aan de optocht naar de hoofdstad. Toen ze Tripoli wilden binnengaan, zouden ze vanaf gebouwen zijn beschoten door militairen die Gaddafi steunen. Ooggetuigen hebben aan het Amerikaanse persbureau EP gemeld dat daarbij verschillende doden zijn gevallen.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 Bij parlementsverkiezingen in Ierland heeft gisteren bijna 70% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Het lijkt erop dat regeringspartij veel vale fors heeft verloren. Die centrumrechtse partij is al bijna 79 jaar onafgebroken aan de macht in Ierland. Grote winnaar is waarschijnlijk de eveneens centrumrechtse oppositiepartij Fine Gael. In Rusland is een ex-ambtenaar veroordeeld... omdat hij vier dure straaljagers heeft verkocht... voor nog geen 5 euro per stuk. De toestellen hadden geen motoren en wapens meer... maar waren per stuk toch zo'n 3 miljoen euro waard. De man verduisterde ook een grote hoeveelheid olie. Hij is veroordeeld tot 11 jaar cel. Het weer het wordt een grijze en natte dag... maximaal vanmiddag rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 alle verwachting. Vandaag hekkensluiter Ares Jan van Eck. De kleine Ares Jan werd op 5 oktober 1961... net ten zuiden van de lek in Nieuw Lekkerkerk geboren. Echt lekker verliep zijn jonge leventje niet. Toen dit ventje amper zes jaar oud was... werd bij hem een nierziekte geconstateerd. De dappere doordouwer haalde ondanks alle fysieke tegenslag... zijn vbo-diploma en studeerde af aan de hbo... Opleiding Functionaris Wetenschappelijke Bibliotheek. Hij voelde zich opnieuw geboren toen hij in 1988 een donornier getransplanteerd kreeg. Niets houdt hem sindsdien tegen om zich maximaal in te zetten... voor de bevordering van orgaandonatie. Welkom, Ares-Jan van Hek. Ek, moet ik zeggen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Eerst maar eventjes het avontuur hedenochtend. Hoe laat ging bij jou de wekker? Want het is een... Een vrij vroeg tijdstip dat we hier tegenover elkaar zitten. Um, ik moet eerlijk zeggen dat de wekker niet afgegaan is. Want ik was net uh, voor de wekker wakker. Dus uh, denk ik rond uh, ergens half vijf. Uh, dus ik denk, gauw het knopje alvast uit. Dan uh, hoeft mijn echtgenoot niet uh, wakker te worden. Dan kan ik stilletjes wegsluipen. Kan ze gewoon lekker doorslapen. En de kinderen, want je hebt er drie, een zoon ja. van 19 en een tweeling ja. van bijna 16. Ja, klopt. Komen die dan net terug uh, uit het café nee, of lagen nee, nee. die al uh, Nog geen 16, in dus uh, ja. die, die twee, dat, uh, dat kan sowieso nog niet. Uh, en de ander, die, uh, normaal zit hij uh, in Enschede, studeert hij daar. En uh, hij was nu thuis, maar hij was vrij moe, dus, uh, die is ook gewoon volgens mij uh, of, ja, rond half één gewoon in bed gegaan. Die dus, uh, kwam ja. niet na een zware stapnacht nee, nee, thuis. Nee, nee. Ben je zo streng dat je zegt, nou ja, ze zijn pas bijna 16, dus. Uh, nou, dat, in ieder geval, dat kan zeg nog maar, niet? Wat, wat alcohol aangaat, in ieder geval wel. Ja, hebben we gewoon wel die grens zo gesteld. Want dat gebeurt gewoon niet. En, uh, maar ze zijn gelukkig ook zelf zo, Hebben ze ook zoiets van, nou ja, dat, uh, dat gaan we niet doen. En, uh, en ze hebben zelfs ook, van, ook als het mag, dan gaan we gewoon rustig aan. Want ze hebben al wel ja, wat dingetjes gezien zeg maar, van leeftijdsgenoten... waarvan ze denken van ja, dat ga ik niet meemaken. Dus, Vanaf welk moment zou het uh, theoretisch dan mogen... los van het feit of ze er dan ook onmiddellijk aan zouden beginnen? Nou ja, in principe zeg maar, ze hebben een... Uh, wat zij dan noemen natuurlijk uh, een suite 16, hè? dus dat moet tegenwoordig. Dus er komt wel een, een behoorlijk feest met, uh, weet ik veel, 50... Uh, 50 man of zo, dat moet dan allemaal in ons huisje passen ergens. Ja, en uh, nou ja, de vorige verjaardag uh, werd daar absoluut geen alcohol geschonken. En deze verjaardag, nou ja, daar zullen we gewoon wel... Uh, er komen ook wat oudere uh, meisjes en jongens, dus die zijn het ook al wel gewend. Nou ja, daar, dus daar wordt wel wat neergezet. Maar goed, uh, natuurlijk niet in die hoeveelheid dat wij zeggen van... Uh, uh, het gaat mis, hopen we dan in ieder geval. Dus, uh, dat goed. hoop je inderdaad. Ja, ja. Want ik vraag mij namelijk altijd af in hoeverre dat, laten we zeggen... Uh, binnen de huidige snelle maatschappij en de snelle jeugd te handhaven is. Heb jij daar vertrouwen in dat je dat als zijnde een beetje op de rit kunt houden? Nou, voor wat betreft mijn eigen kinderen wel, ja. Ja, dat geloof ik wel. Die, zijn, die, hebben daar, zeg maar, die denken daar wel zo bij na, zeg maar. En net wat ik zei, van, als ze anderen zien dan, uh, ja, pas op een feestje, dat ze zeggen... nou, daar liep er eentje rond, die was helemaal de weg kwijt. En dan hebben ze echt zelf al zoiets van... ja, dat, ga, dat gaat mij dus niet gebeuren. Nou ja, dat weet je natuurlijk niet. Ik bedoel, ik weet ook uit mijn eigen jeugd dat je... als je aan alcohol begint op een gegeven moment... dat je echt wel een keer uh, zo ver gaat dat je denkt van... oh, dit waren er nog twee of drie te veel. Maar, ja, dat... Uh, ja, mijn zoon heeft het uh, tot, uh, tot ruim 17 volgehouden om, om niet te drinken. Omdat hij ook gewoon zoiets had van ja. Voorlichting op school, waarbij ze echt zeggen: van jongens, uh, doe het nou niet. Want je hersencellen gaan er gewoon aan als je er vroeg mee begint. En uh, ja, ook nu is hij volgens mij gewoon nog een uh, matige drinker. Maar goed, dat kan ik niet helemaal meer uh, zien natuurlijk als hij in zit. Maar ja, ik heb, ik heb er op zich wel vertrouwen in, ja. Ja. ja. Je stipte het net al aan, in mijn eigen jeugd heb je ook wel eens momenten gekend dat je dacht, oh dat zijn er net twee te veel. Gaan die vijftig mensen passen in het kleine huisje, zei je zelf in IJsselstein. Jouw geboortehuis stond in Lekkerkerk, in, in, in wat voor gezin ben jij geboren? Ja. In 1961. Een kleine correctie als het, als het maar. Oh, is niet in Lekkerkerk? Het Nieuw Lekkerland. Nieuw Lekkerland? Ja, dat ligt tegenover Lekkerkerk. Je Wat zei je wel goed van over Nieuw Lekkerkerk, zei ja, ik. Maar het ja, is dat, nieuw lekker land. Het is nieuw lekker land en het ligt tegenover Lekkerkerk. Al was ze waard, inderdaad. Uh, ja, daar ben ik opgegroeid in een uh, gezin. Uh, nou, ge niet een gemiddeld gezin, denk ik. Vijf broers. Zo uh, pittig waar, voor je moeder ook. Waarvan ik uh, de vierde ben. Uh, mijn vader was aannemer. Uh, zaken overgenomen van zijn eigen vader. Uh, ja, dus denk ik zeg maar, op een aantal terreinen gewoon een hele zorgeloze jeugd gehad. Ik bedoel, financieel waren er nooit problemen. Uh, ja, gewoon een warm nest. Uh, een warm kerkelijk nest ook wel, zo mag ik denk ik ook wel zeggen. Uh, Welk geloof? Uh, wij zijn van de, van de gereformeerde kerk, uh, ja. Oh, dan krijg ik altijd meteen een beeld van dat dat allemaal heel strak, stringent, streng. Nee, nee, nee. Dat, of valt het allemaal reuze mee? Is dat een voorkomt? Dat, dat, dat is in feite uh, wat je dan zeg maar tegenwoordig noemt, hervormde bond. Uh, die kerk was er ook wel bij ons. Hè? Dus dan zag je inderdaad op zondag uh, de mensen met de hoedjes. Uh, allemaal rokjes en kou, zwarte kousen. Uh, zwarte kousen kerk wordt het ook wel genoemd. Ja, of de combinatie uh, van de woorden streng gereformeerd. Ja, ja inderdaad. Nou, dat ja. was bij ons niet. Uh, zeg maar, het was ook niet licht gereformeerd, denk ik, maar gewoon... Oh. En, maar goed, ik heb daar een heel, gewoon een hele prettige opvoeding in gehad en niet streng. en uh, Ja, ik heb gewoon een hele prettige jeugd gehad. En warm, uh, je zei ook warm. Wat was yeah. er warm aan jullie gezin? Want jouw vader was waarschijnlijk een super hardwerkend iemand. Ik ja. hoor dat hij aannemer ja. is. Ja. Zat dan de warmte aan de kant van je moeder die dan dat hele boeltje bij elkaar hield? Ja, dat denk ik wel. Uh... Denk ik zeker wel in de, in de tijd dat, zeg maar dat ik echt jong was... is mijn vader gewoon altijd wel heel druk gehad. Uh, kantoor aan huis ook, dus dat ging s'avonds ook door. Um, maar ja, aan de andere kant, en dat, dat is denk ik... Uh, omdat ik inderdaad ook als kind al ziek was... Uh, vanaf mijn twaalfde uh, ben ik, zeg maar... ik zat eerst in het ziekenhuis in Rotterdam uh, vanaf mijn zesde. En, uh, op mijn twaalfde ben ik overgegaan naar het Wilhelmine Kinderziekenhuis in Utrecht... En uh, ja, daar ging ik heel vaak samen met mijn vader heen. Die maakte daar tijd voor vrij. Uh, als ik uh, naar de politiek uh, moest. En uh, ja, dus we gingen samen op pad. Ook wel, mijn moeder ging vaak ook wel mee. maar we zijn ook wel uh, ja, vrij vaak samen op pad geweest. En dat heeft er wel in geresulteerd dat ik in ieder geval nu zeg maar toch wel ook, ook een. Ja, gewoon een hele goede band met mijn vader heb, inderdaad. Ja, de mannen samen onderweg. Ja, dat is dan toch wel... Als kind van 12, 13, 14... is dat dan toch wel apart om... samen met je vader op weg te zijn, inderdaad. Konden jullie dan ook de dingen met elkaar delen... of was het stoer naast elkaar... en flink zijn? Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Kijk, het was ook niet... Ik ben wel ziek geweest in mijn jeugd... maar het is nooit dramatisch geweest, in feite. Dus... En het was ook uh, een nierziekte die. Uh, ja, in feite zeg maar een beetje. op en neer ging. Dus je had, ik had er meestal een aantal weken per jaar last van. Daarnaast wel altijd zeg maar een beetje moe. En ik zag altijd een beetje bleek. En uh, ik had ja, vrij snel koud. Dus winter was niet echt mijn, uh, mijn ding. En die nier die scheidde allerlei dingen af. Onder nou, meer urine kwam eruit, geloof ik. dat nou, ik ergens las. Wat, wat, wat, wat, wat je. Uh, ja, de nier is de filter van je lichaam. Hè. Ja. dus die, die, die, die scheiddingen, zeg maar, uh, van goed en niet goed. En wat niet goed is, uh, dat gaat er in feite uit. Maar ik raakte ook eiwitten kwijt uh, in periodes, dus een aantal weken. Dat gooide die er gewoon uit, wil je ja. dat er niet uh, uit hebben? Nee, dat doe je niet uit. Dat, maar dat zijn bouwstoffen voor ja. je lichaam. Dus dat. Uh, dat moet je erin houden. Maar ja, ik raakte dat dan kwijt, inderdaad. En dan, ja, dan raak je vermoeid en je, je hebt het koud en je, je kunt je lichaam niet goed warm houden. En ja, dat waren gewoon periodes waarin ik gewoon ja, lusteloos was. En, uh, ja. Maar die dingen kun je je dan nog wel heel goed herinneren? Hoe dat voelde ja. en hoe je dat fysiek ja. ervaren ja. hebt? Ja. ja, vooral zeg maar uh, de kou. Wij hadden thuis vroeger zo'n uh, zo mooie grote oliekachel in de kamer staan. En. Uh, ja, daar kroop ik ochtends als eerste gewoon... daar zat ik voor, zeg maar. Ik, ik zat altijd voor de kachel. En dat was dan in, in die periode dat het minder was... Nou, in de tijd dat ik in Rotterdam zat... Uh, uh, betekende dat echt ziekenhuisopname uh, in die tijd. Uh, dus dan zeg maar, dan, dan, dan praat je in feite voor 1970, uh, 72. Uh, betekende dat echt een aantal weken ziekenhuisopname in Rotterdam, inderdaad. Dus uh, ja... Ik heb het daar nooit zo heel erg met mijn ouders over gehad. Maar dat moet toch ook een behoorlijke belasting geweest zijn. Zeker voor mijn vader. Uh, ja, om als iemand die een eigen bedrijf moet runnen... en gewoon moet zorgen dat daar werk binnenkomt. Uh, voor zijn personeel ook. Om uh, steeds maar die ritten op en neer te moeten maken naar Rotterdam. Uh, vanaf Nieuw Lekkerland. Uh, ik weet niet hoe lang dat toen, toen duurde. Maar goed, uh, het ziekenhuis waar ik in lag, lag echt uh, hard ja Rotterdam. Dus je moest ook de stad helemaal in. Dus... Uh, ja, dat, dat is echt wel, heeft echt wel een behoorlijke impact gehad, denk ik. Toen die, in ieder geval die aantal weken per jaar dat ik daar uh, was. Ja. En jij zei net, het, de, de weg naar het ziekenhuis uh, op zich... als twaalfjarige bijvoorbeeld, samen met je vader... dat heeft de band met je vader versterkt. Ja. Hoe was de band met jouw moeder... Ja, die is altijd heel erg goed geweest. Ja. Heeft dat dan ook te maken met het feit dat je tussen aanhalingstekens een zorgenkindje was tussen die ja, uh, vijf en, anderen? Ja, ik denk dat iedereen die dat, die dat meemaakt, dat die, die kan dat denk ik wel beamen. Dat je dat, uh, kijk, je, je hebt een, een, een positie in een gezin uh, met zes jongens, uh, waarbij je aan de ene kant natuurlijk uh, probeert mee te komen hè, met je broers. Dat, dat, zo werkt dat ook. Aan de andere kant kun je niet alles meedoen. En uh, ja, je moet daar toch in passen. Dus uh, je bent inderdaad wel een kind. Dus uh, ik denk, ja, dat ben ik zelf nu ook als ouder. Uh, je maakt je altijd zorgen om je kind. En als er iets is, uh, dan, uh, dan wordt dat even extra. En uh, ja, ik denk ook wel dat dat, uh, ja, dat ook niet altijd leuk geweest is voor mijn broers. Want die ja, zullen toch wel wat af... aandacht tekort gekomen zijn. Nou, ja. In hoeverre net... zo'n balans aanwezig? Ja, blijft? nou vertelde ik net natuurlijk ook wel dat, dat, dat in feite, zeg maar, in, zeker in die periode, zeg maar van 6 tot, tot, uh, tot 12. Nou, en eigenlijk, ja, eigenlijk daarna ook wel gewoon toch. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, gewoon tijdelijk was. Hè. Dus het was een aantal weken en dan, ja, daarna ging het dan eigenlijk goed. Dus op de basisschool heb ik daar eigenlijk ook weinig last van gehad. Maar was toen al wel bekend dat je uiteindelijk toch een transplantatie nee. nodig zou nee. gaan hebben? Of nee. was dat toen nog niet duidelijk? Nee, dat heeft heel lang geduurd. Want uh, het was wel een wereld van verschil, zeg maar. Dat ik van Rotterdam, uh, waar ik bij een kinderarts was, een algemene kinderarts, uh, naar het Wilhelmine kinderziekenhuis waar ze uh, ja, een gespecialiseerde afdeling hadden, nefrologen. Hè? Dus dan kom je echt bij in feite een internist die doorgestudeerd heeft uh, voor, in, in de nefrologie. Dus ja, dan kom je toch in een andere wereld terecht... waar ze anders tegen dingen aankijken. En uh, waar bijvoorbeeld ook het medicijnbeleid op, opeens heel anders werd. Uh, waarbij ik, als ik al opgenomen was... werd uh, ja dat vaak twee of drie weken pas was... in plaats van Rotterdam uh, vaak zes of zeven weken... Um, maar ook de consequentie. Uh, ik ging vanaf mijn twaalf de pretinizon slikken. Nou, ja, dat is een corticosteroïde. En, uh, ik kan daar verder niet zo heel veel over vertellen. Maar in ieder geval een van de bijwerkingen is dat je daar, zeker als je dat in behoorlijke hoeveelheden uh, neemt, wat, wat in die tijd bij mij gebeurde, dat je daar behoorlijk opgeblazen van wat je hebt. Ik constant, wou zeggen, ik kan me nog herinneren van mijn zus. Die had dat ook om de ja, ja. een of andere reden nodig. Ja. Het is nogal een pittig medicijn. Ja, en die werd echt ja. zo, zo vet als, als ja. een oude als, als pad. Je, ja, ja dus je hebt een enorm hongergevoel. En, nou ja, dat is dan als kind, als twaalfjarige... is dat natuurlijk ook weer niet leuk, inderdaad. Je werd daar enorm mee ge gecleared waarschijnlijk. Nou, of hadden dat, mensen dat wel ja. in jouw directe omgeving... ook kinderen bijvoorbeeld in de gaten of ja, maar wacht even, dat is zielig voor Jan, want hij is immers ziek. Ja, ik moet zeggen dat, dat ik daar nooit echt veel last mee had. Ik ben zeg maar uh, vanaf de basisschool uh, naar de MAVO gegaan eerst. Uh, dat was dichterbij en artsen Rotterdam had gezegd van nou weet je, 10 kilometer fietsen, fietsen uh, naar school, doe dat maar niet. En doe het nou maar allemaal rustig aan, want uh, dat is gewoon beter voor hem. Dus ik ben, uh, ja, dan ging je met, met het veerpontje over naar Lekkerkerk. En daar was de MAVO. En de, ja, een groot gedeelte van de klas uit de basisschool, die ging mee. Dus daar had je vri vrij veel bekende kinderen om je heen. Um, maar ja, het, het kerstrapport uh, was uh, allemaal negens en 1,5 voor Jim. Uh, wat ook wel te verklaren was. <lacht> ja. En um, ja, toen werd het toch daar gezegd van ja, ja. Toch een, toch, toch, toch een beetje jammer? Toch een beetje jammer. Inmiddels was ik dus inderdaad gezwitst naar Utrecht. En die zeiden van ja, helemaal niet uh, sparen zeg maar, tussen aanhalingstekens... maar gewoon uh, uh, naar die school toe. En, uh, ja, en toen ben ik dus uh, zeg maar verhuisd van de kerk naar Papendrecht... En dat was ongeveer 10 kilometer fietsen. Dus dat was een behoorlijke overgang. Maar het idee daar in Utrecht was ook uh, fysiek gezien niet sparen... maar gewoon nee, dat gewoon lichaam die, ja. uh, uh, uitdagen, kijken hoe ver je het, kunt gaan. Dat was wel weer het voordeel van de pretnison. Je krijgt er ook een enorme boost aan energie van. Dus, uh, en zeker in het begin. Dus je, je, je loopt een beetje te stuiteren, zeg maar, in het begin. En uh, ja, daardoor kon ik dat denk ik ook wel aan... Uh, ik weet ook nog wel dat zeg maar, ja, zo'n overgang... dat is natuurlijk ook wel lastig, want je, je gaat van... Uh, ik ging echt van negens naar vieren in de eerste periode. Later is dat gelukkig allemaal weer bijgetrokken... dus ben ik gewoon lekker nee, overgegaan. Waar, waar lag dat dan aan? Want, want aan de intelligentie ja. kan het niet gelegen hebben. Was, was het dan nee, echt puur goed, de, de tent, overgang die de, te veel was de, voor de, je? De achterstand die ik in feite toch had opgelopen in drie maanden, denk ik. En de, de overgang, uh, ja misschien ook wel met fysiek, met fietsen... dat je daar tijd mee kwijt was... Uh, ik kan me niet goed herinneren waar dat nou precies aan lag, hoor. Het was gewoon echt de eerste periode. En niet met alle vakken, maar goed. Een aantal vakken die. die, die uh, dat was echt gewoon ja, heel slecht zeg maar, op, in, in de eerste periode. Maar goed, dat heb ik blijkbaar, want dat weet ik me ook niet goed meer te herinneren... Was het, heb ik dat wel vrij snel weer opgepakt. Dus, uh... Weet je nog dat er bijvoorbeeld ook momenten zijn geweest... dat je, dat je boos was op je eigen lijf of, of op je eigen onkunde om dingen te doen? Hè? Dus dat het je gefrustreerd heeft? Ja, in die periode, ja, vooral denk ik wel lichamelijk, zeg maar... met, met, met dingen als schim inderdaad, die niet, niet mee kunnen komen... Uh... Ja, toch ook wel, zeg maar, met dat stuk fietsen soms. Uh, ja, ook daar uh, ja, heb ik goede herinneringen aan mijn vader... omdat hij dan toch, zeg maar, als het uh, in de winter heel slecht weer was... toch, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet... wat, wat voor rol mijn moeder daarin gespeeld heeft... maar uh, ja, dan kwam hij toch maar even naar huis... en dan bracht hij me toch even op en neer, bijvoorbeeld, inderdaad... Of, uh, ja, en dan werd ik smiddag soms weer opgehaald door een werknemer die daar in de buurt uh, was. Of, uh, dat, tenminste, dat is ook wel eens gebeurd. Maar goed, over het algemeen heb ik wel gewoon gefietst. Er was, ging ook natuurlijk gewoon een groep, uh, dat zie je nu ook overal nog, uh, groepen fietsers inderdaad. Uh, nou, dat was daar ook zo, van Nieuw-Lekland ging er een hele groep, dus je fietste wel vrij beschermd uh, daarheen. Ja, en ik, nou, ik, heb me, ik kan me niet herinneren dat ik me nou echt heel erg gefrustreerd heb gevoeld... Uh, ja, ik was gewoon, zeg maar, ik was niet groot... en dan ook, uh, zeg maar, toch wel uh, gezet op dat moment. Zeker toen ik 12 13 was. En op een gegeven moment kreeg ik ook wat last van mijn heup... dus op een gegeven moment moest ik, uh, toen ik 16 was... ben ik ook op een brommertje in school gegaan... Dat was... Werd ook veroorzaakt door de peritinzon, inderdaad. Ik wou zeggen, de, de, de, de bijwerkingen van de medicijnen die je slikte, ja. die, die logen er natuurlijk ook niet om. Nee. nee. En dat heeft op een bepaalde manier dat, dat bot aangetast, ja. waardoor je op een gegeven moment ook nog last van je heup kreeg. Ja. ja. ja. Ja. Uh, ik, ik, ik kan het niet goed onthouden, hoor. nieuw lui Lekkerland is het. Nee, nou, dat was niet, dan... niet, niet lui, maar wel, wel lekker. <laughs> nieuw lui zeggen. Lekkerland, ja, ja. nieuw Lekkerland. Nieuw, nieuw lekkerland. Lui ja. lekkerland, ook ja. mooi. Ja. Ja. Maar dat kon jij natuurlijk niet zijn, want je werd gewoon op die fiets geschopt. Ja. En hup, 10 kilometer ja. fietsen en dan ja. smiddags ook weer terug. Ja. Uh, we gaan nog heel even terug naar uh, een moment langer geleden... Uh, namelijk uh, Aris jan van Eck. Wij gaan altijd in het Nederlands Archief voor beeld en geluid... op zoek naar een fragment uitgezonden precies op de dag dat je geboren... Werd. Okay. En uh, dat is okay. dus uh, geweest op 5 oktober 1961. En we hebben inderdaad een uh, fragment gevonden. Dat is het ook wel heel prettig. Het is een uh, verslag van een repliek in de Tweede Kamer... door minister-president uh, de Kwaai. Uh, met onder meer fragmenten uit zijn toespraak. Dus we gaan even, Ares-Jan van Eck, terugreizen naar jouw geboortedag. Okay. Het is 5 oktober 1961. Vandaag... Radiokrant voor Nederland. Uitgegeven door de NCRV. 13e jaargang nummer 3. We beginnen met een reportage uit de Tweede Kamer... voor een overzicht van de repliek van de minister-president. Ik wil dan allereerst, meneer de voorzitter... zei het met een enkel woord... om de heer Burger te bedanken... voor de verklaring die hij zojuist heeft afgelegd. En ik ben het met u eens dat het wenselijk is om daarmee ook dat geschil wat zich gisteren voordeed, ook zijds als beëindigd te beschouwen. Met deze woorden gaf vanmiddag de minister-president, professor de Kwaai, blijk van instemming dat wat Kamervoorzitter Kortenhorst de Kalse burgeroorlog had genoemd, was beëindigd dankzij een korte verontschuldigende verklaring van de Partij van de Arbeid-fractieleider, meester Burger. Dit was overigens typerend voor de welwillende sfeer... waarin de dupliek van onze minister-president was gehouden... aan het slot van de algemene politieke beschouwingen... over de rijksbegroting 1962. Slechts een enkele maal was professor de Kwaai iets minder welwillend. Zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het verwijt van de heer Van der Veen van de PSP... dat de minister-president niet op zijn opvattingen in zaken Berlijn was ingegaan. Zijn opvattingen, die ik uiteraard respecteer staan echter zo ver af van de mijne... dat ik daarom geen mogelijkheid zie om hierover verder in discussie te treden. Ook de communistische heer De Groot... die op de brest staande voor de rechten van het parlement... de vinger waarschuwend voor de regering had opgehouden... kreeg een tactisch veegje uit de politieke pan. Als onze constitutie er niet vanuit gaat dat de regering regeert... en dat het parlement op de daden toeziet... Uh, dan zou ik moeten zeggen dat het bijna humoristisch is om van deze afgevaardigde gewaarschuwd te worden tegen het gevaar van een dictatoriaal optreden van deze regering. Ja al dus minister-president de Kwaai... op 5 oktober 1961... de geboortedag van onze gasthedenochtend... bij Nachtvluchten in Actie. Ares-Jan van Eck. We zeiden het al tegen elkaar. Dat is echt uh, de, de tijd van onze ouders... die dit allemaal heel bewust hebben meegemaakt. Ja, ja. Jij zei meteen mijn vader zou het leuk vinden. Ja, ja. Op wie lijk je eigenlijk het meest? Je vader of je moeder? Ja, ik heb altijd gedacht mijn moeder. <laughs> maar... Ja, ik heb toch wel, denk ik wel heel veel trekjes van mijn vader inderdaad. Tenminste, uh, ja, uh, Koos, dat is mijn echtgenoot, die zegt altijd van... Ah, uh, oh, precies je vader als ik bepaalde dingen doe, dus ja, dat, dat krijg je toch mee. Uh, en op een bedoel... positieve manier of uh, jawel, uh, meer jawel, met een kwingslag ja. van oei oei, gaan we die nou, kant op? Nou, soms ook misschien wel, maar uh, nee, nee, over het algemeen positief, ja. Yeah. Ja. Um... Op een gegeven moment, uh, Aris Jan, wordt duidelijk dat jij wel een niertransplantatie nodig hebt. Ja. Op welk moment werd dat duidelijk en hoe werd dat duidelijk? Ja, dat heeft dus wel heel erg lang geduurd inderdaad. Uh, ik kan me nog wel bijna, zeg maar, als de dag van gisteren herinneren dat uh, toen wij... Uh, nou, en dan weet ik niet meer zeg maar, of dat de eerste keer was toen we in Utrecht kwamen... Dat, er, uh, to, dat we op een gegeven moment die vraag ook gesteld hebben van nou, hoe hoe gaat dit verder? Hè? En uh, toen werd er gezegd van nou, uh, bij dit soort patiënten, 90%, uh, je krijgt puberteit straks, je groeit eroverheen. Nou ja, dan, zit, dan ga je dan op zitten wachten, zeg maar, ongeveer. En dan komt de puberteit en dan gebeurt het dus niet. En uh, nou ja, inmiddels word je dan uh, 17, 18 en dan ga je ook gewoon over naar de volwassen uh, poli uh, bij het UMC Utrecht. Nou ja, en dan zie je toch uh, op een gegeven moment zie je dat uh, de, de uitslagen zeg maar, gewoon langzaam minder worden. Maar ik denk dat het ergens toch... Kijk, ik ben getransporteerd in 1988, dus ik denk dat het ergens in 1985 uh, toch wel gezegd is van... Nou, dit gaat gewoon richting dialyse op een gegeven moment. En uh, we zijn toen in, uh, inderdaad in 1986 ongeveer, denk ik... Of 87. Nee, 87 zijn we bezig geweest met uh, uh, familietransplantatie. Dus toen was jij 5, 26? Ja. Ik las ook inderdaad ergens dat je vader zich ook had aangeboden ja. Ja. om uh, zijn, een van zijn nieren ter beschikking te stellen. Ja, ja. mijn vader en mijn moeder ook. En, en een van mijn broers ook. Uh, mijn moeder, dat kon niet omdat ze wat uh, te hoge bedruk had. Dus dat was gewoon, dan dat is dan meteen een reden om te zeggen: van nou, dat heeft toch. Veel met nieren te maken, dus daar gaan we niet, uh, daar gaan we niet iets aan doen. Uh, bij mijn vader bleek het uiteindelijk dat hij iets van nierstenen had. Uh, en dat is toen ook niet doorgegaan. Dus op zich, uh, hij heeft daar nog steeds geen last van. Dus dat is op zich wel aardig. Maar ja, dat werd toen toch geconstateerd. En dan is het toch zoiets van ja, als hij zelf al iets heeft... waardoor er iets fout kan gaan, dan doen we dat ook niet. Wat betekent het eigenlijk emotioneel voor degene die zich eventueel... Beschikbaar stelt als familielid zijnde en voor jezelf om een nier van een familielid te ontvangen, want het lijkt me best nog wel een pittige beslissing. Ja. en de uitvoering ervan ook. Ja. Dus, dus, maar wat, wat is dat emotioneel gezien? Wat betekent dat? Kun je dat nou uitleggen? Ja, ja. Ik, ik heb het natuurlijk, dus niet zelf meegemaakt, nee, maar om jullie het zijn, er wel, te te maar we zijn er wel over bezig. We zijn er wel over bezig geweest, en uh, nou ja, dat, dat is dat is best heel lastig, inderdaad. Of tenminste, eigenlijk wat het lastigste op dat moment natuurlijk is, is de vraag al stellen. Uh, Wie stelt de vraag? Tegenwoordig is, is, is dat heel. Uh, nou, het is natuurlijk nog steeds niet makkelijk, maar het is wel veel meer gebruikelijk dat de vraag gesteld wordt. Toen nog helemaal niet in feite, hoewel het ziekenhuis zelf ook wel met de vraag kwam: van nou zou dat kunnen? Uh, oh, het ziekenhuis was de eerste ja, uh, eigenlijk die, ja. die, die de vraag poneerde. Ja, ja. Die, waar we, nou ja, dan zit je gewoon met je ouders daar en dan. Uh, ja zou dat een mogelijkheid zijn, dus dan ga je dat bespreken. Nou Op een gegeven moment heb ik een brief geschreven uh, aan mijn broers. Ook van, nou uh, ja, zo is de situatie... Uh, ja, binnen nu en een half jaar ga ik dialiseren. Uh, ja, zou van mijn kwaliteit van leven, zeg maar, uh, beter zijn... als uh, ik een getransporteerde nier zou krijgen... en zouden jullie erover na willen denken om eventueel een nier af te staan. Zie je, je nog zitten toen je die brief schreef? Nou, ik weet in ieder geval wel dat het echt gewoon een handgeschreven brief was. Uh, die, ik weet niet of ik hem toen gekopieerd heb of zo, maar... Ja, want het zijn vijf ja. broers. Je wilde dat ja. aan alle vijf voorleggen natuurlijk. Ja, ja. ja. en uh, ja, ik heb het... Uh, nou ja, ik heb ze dus gewoon inderdaad een brief gegeven. Wel echt met... met de mededeling volgens mij met de bedoeling van... nou, weet je, ik vraag het, maar... ik ga het je natuurlijk echt helemaal niet kwalijk nemen... als je dat niet gaat doen. Want je kunt daar je eigen redenen voor hebben... en dan ga ik niet aan tornen, dan ga ik niet lopen duwen, trekken... van, joh, ik heb het nu nodig. Uh, nou ja, en misschien wel opvallend, maar goed... de, de andere vijf hebben, hadden gezegd van, ja, dat gaan we... Nou ja, eentje had ook een keer een nierontsteking gehad, dus die... Dat volgens mij als iets van, nou, volgens mij val ik gewoon ook af. Um, maar goed, de anderen hadden zeg maar hun eigen redenen om uh, te zeggen... van ja, dat zien we toch niet zitten. Op en is er na, dan ja. echt geen... Op eentje na? Ja, de jongste, ja. Is er dan geen enkel moment geweest dat je denkt... Zo, hé, hey, bedankt jongens. Jullie hebben wel wat voor me over, zeg. Want je zegt wel van, ik zal het nooit uh, je kwalijk nemen. Of, nou, dat was yeah. niet het woord wat je gebruikte, maar... Is er dan echt geen enkel moment dat hij in je boven komt drijven? Ja, nou, zeg, het is uh, al slappe weer lang dweilen. Sorry hoor. Ook alweer lang geleden. Nou ja, tuurlijk, tuurlijk komt dat wel in je op. Maar goed, dat ga je. Ja, je gaat het natuurlijk sowieso niet uitspreken. En je gaat sowieso niet. Uh, kijk, zo'n claim, dat kan gewoon niet. Nee, het kan niet. Nee. De claim kan niet. Nee. Maar je kunt wel denken. Als er eentje valt af, want die heeft al een nierontsteking ja. gehad. Er zijn er drie die zeggen, nee, dat gaan we niet doen. En de jongste ja. is nog zo jong en lekker naïef. En, en... Ja, nou ja, die woonde ook nog thuis samen met mij op dat ja. moment. Dus, uh, ja. de, de, is, is er dan niet een moment dat je denkt, ja, wacht even. Een claim, nee, dat kan niet. Nee, maar... nee. Nou ja, je... Jongens, jongens, wat een tegenvaller. Nou, ik heb, ik, ik heb er wel over gepraat. met, met uh, Volgens mij niet met allemaal. Dat kan ik me trouwens ook niet helemaal goed meer herinneren. Maar, je uh, kunt je een hoop niet herinneren. Nee, nee, nee, is dat, dat, dat wegdrukken ik... en verdringen? Of is dat gewoon nee, echt je, ja. je dat niet kunnen herinneren? Echt niet kunnen herinneren hoe ik dat besproken... Met eentje weet ik het nog hoe ik het besproken heb... en wat zijn redenen nog waren. En wat uh, waren die dan, als we dat mogen nou, horen? Nou, die, die, die had zoiets van... Uh, ja, ik ben getrouwd, ik heb zelf kinderen. Uh, uh, ja, stel mijn kinderen krijgen ook zoiets... dan wil ik uh, eigenlijk mijn zeg maar nog hebben... om aan een van mijn kinderen te geven... En uh, kijk, het is natuurlijk ook makkelijk om vanuit jezelf te denken... van ja, als het mij zou overkomen, ik zou meteen geven. Ja, makkelijk, want jij weet hoe je je voelt in die situatie. En, uh, en hoe hard je dat dan, uh, zeg maar, nodig hebt. Goed, uh, dat is natuurlijk wel bij nieuwe patiënten. Als je dialyseren is uh, niet prettig. Uh, ja, A wisten zij toen in feite ook nog niet wat het inhield... want ik was er nog niet mee bezig. Uh, B zien ze jou zeg maar, het weekend af en toe thuis, want de meesten waren het huis al uit. Uh, dus ja, misschien zeg maar, de impact van hoe, of hoe groot de impact, impact was op mijn leven: van uh, wat ik wel of niet meer kon, dat, dat wisten ze misschien ook niet zo goed. En, ja, dus misschien was het een inschatting, of misschien hadden ze zoiets van ja. We willen dat eigenlijk wel even aanzien en misschien komt het op een andere manier wel goed. Of, uh, of moet en... het eerst zo bedreigend worden wat ja, je hebt wel. en zo, ja. zo levensreddend ja, ja. om zo'n nier te krijgen? En dat is zeg maar als je het zeg maar hebt over het algemeen van transplantaties. Kijk, een nierpatiënt heeft in feite de uitweg om te gaan nieriseren. En uh, dat is niet prettig en het is niet goed voor je lichaam, maar dat kun je heel lang doen, in principe. Dus dat is zeg maar, het is niet iets waar je natuurlijk direct dood aan gaat. Hè, door, uh, ja, als je iets aan je hart of aan je lever of aan je longen hebt, ja, dan is daar ergens een eindpunt. En als je dan niet een, een transplantatie hebt ondergaan, dan ga je dood. Dus dat is, dat is bij nieuwe patiënten anders. Hoewel er wel ja, er overlijden wel dialyse patiënten aan complicaties. En uh, als je het heel lang doet, het is slecht voor je hart. En het heeft ook allerlei complicaties die daar kunnen gebeuren. Dus op de lange duur... Nou ja, je weet natuurlijk niet of ze dan zeg maar, stel ik was een jaar aan dialyseer geweest. Dat ja, dit kan eigenlijk zo niet langer. Uh, dat ze dan wel gezegd hadden: van, Joh, we gaan kijken of ik toch kan geven. Aris Jan van Eck bij Nachtvluchten op Radio 1 uh, van Stichting Sport en Transplantatie. Stel dat jij andersom iets zou kunnen geven van je eigen organen, zou je dat nu met de, de ervaring die je hebt ook doen? Of zou je ook ja. zeggen, nou, wacht even? Nee, ik, ik, zou, het, ik zou het meteen doen. Ja. ja Want ja, maar goed, net wat ik zei. Dat ik denk dat dat voor iemand die het niet zeg maar, zelf meemaakt... Is, de, is dat toch lastig in te denken, denk ik. Uh, kijk, en, en ik ken in, intussen massa's mensen... of massa's Ik ken gewoon veel mensen die wel... Uh, of van hun vrouw, of van hun broer, of van hun zus... of van hun vader... Uh, een nier hebben gekregen. en uh, Ja, nou, ik ja weet dat niet. vond ik zo mooi om te lezen. Want jij zei, als deze ermee ophoudt... ik schijn te matchen met mijn vrouw... en dan krijg ja. ik er een van haar. Nou ja, dat is nooit natuurlijk helemaal tot in de puntjes uitgezocht. Maar goed, de bloed, bloedgroep komt overheen. Uh, uh, ze, ze heeft... Uh, wat, het enige wat ik weet is dat ze een hele goede bloeddruk heeft. Dus nou, dat zijn twee dingen wat ik zeg van... nou, er moet gewoon een fantastische nier in zitten. Nieren in zitten. En zij heeft altijd zoiets gehad van... nou jongen, als die ermee stopt... Uh, dan gaan we meteen, of dreig te stoppen, gaan we meteen aan de slag... om te kijken of ik er een kan geven. Hebben jouw dus... ouders zich uh, ooit, bij wijze van spreken, schuldig gevoeld... dat, dat zij jou in, in dat fysieke uh, aspect niet konden helpen... omdat je moeder dus te hoge bloeddruk had en je vader mogelijk niersteerde? Ja, hebben we het nooit over gehad? Ik... Ja, dat weet ik niet. Kijk, als ik zelf nu... Uh... Uitgaande van mijn eigen ouderschap, zeg maar, zou ik dat wel heel vervelend vinden, denk ik. Ja. Inderdaad, ja. Ik, ik door als, als ik nu op dit moment een kind zou hebben wat het nodig zou hebben, dan zouden ze zeggen: ja, sorry, maar dat kan niet. Uh, nou ja, voor mij is het dan natuurlijk ook nog dat je zou weten wat het voor het kind in zou houden. Hè? Dus uh, dat wisten mijn ouders in feite op dat moment ook niet. Uh, ja, en, en uiteindelijk heeft het natuurlijk. Is het mijn geluk geweest dat, ik, dat het heel kort geduurd heeft dat ik moest diriseren. Dus ze hebben zich, als ze zich schuldig gevoeld hebben, niet uh, lang hoeven. Uh, het heeft niet lang geduurd. Ze dus, hebben uh, niet lang schuldig hoeven voelen, zeg maar. Dus dat, uh, maar ja, ik denk ook wel dat ze zo realistisch waren: van ja, horen ze wat niet kan? Dat kan niet. En uh, ja, dan gaan we op. Een andere manier kijken. Uiteindelijk heb je volgens mij drie maanden op de wachtlijst gestaan en toen ja. kwam er een nier beschikbaar ja. van een Duitse meneer. Ja. Je weet niet wie dat is en je weet ook niet hoe nee. die meneer eventueel aan zijn einde is gekomen. Nee. Daar gaan we maar vanuit ja. dat dat natuurlijk zo is, want anders zou er ja. niet zomaar van een wildvreemd iemand een nier uh, nee. langskomen zeilen. Nee. Uh, hoe voelt dat om? een orgaan van, van, van een overleden iemand die je voor de rest helemaal niet kent... om, yeah. om dat in je mee te dragen en, en daar dit leven mee te leiden. Een mooi nieuw leven. Yeah, yeah. Ja, in het begin is het natuurlijk gewoon echt heel, uh, heel vreemd. Sowieso de overgang zeg maar van... Uh, ja, eigenlijk altijd een energietekort hebben naar... Uh, uh, bij mij was het dan niet helemaal direct, maar goed, na, na twee weken... Uh, yeah. Gewoon voelen dat die energie terugkomt en weer van alles kunnen. Ja, en dan een, een nier hebben ook nog op een plek zeg maar, waar je hem in feite letterlijk voelt. He, ik ja, dan, want die andere twee die blijven er geloof ik gewoon, gewoon in zitten. En ja. deze wordt wat lager ja. in de lies, uh, in de lies, die, lies geplaatst. Ja, ja, ja. ja. dus je, zeker in het begin nou ja, er zit een litteken en, en het is gewoon een bobbel in feite. He, je, je ziet hem bijna zitten. Dus uh, ja, dat draag je dus echt letterlijk met je mee inderdaad. Ja, verder heb, moet ik wel zeggen dat ik daar toen, toen niet zo heel erg mee bezig geweest ben. En dat komt ook wel weer door andere dingen. Daar kunnen we het misschien zo meteen nog wel even over hebben. Um, ja, dus ik, ik ben daar op dat moment niet zo heel erg mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik weet, ik weet inderdaad dat hij dat uit Duitsland kwam. Dat het van een man was uh, van wat ik me kan herinneren. 40. van Rond de 40. En dat is echt het enige wat ik weet. En dat is ook goed. Uh, maar je mag vertellen waarom je er toen nog niet mee bezig was. Nou ja, ik moet zeggen, dat is ook wel... Het is eigenlijk heel bijzonder dat ik vandaag hier zit, weet je. Want uh, ik hoorde op dinsdag dat ik een nier zou krijgen. Uh, was nog een beetje spannend, want ik had eigenlijk net een griepje achter de rug. Dus ik had nog een beetje koorts. En uh, was maar de vraag of het allemaal zou gaan lukken. Op dat moment was mijn moeder ziek. En uh, die zou... Uh, voor onderzoek uh, naar het ziekenhuis. Ik word woensdag uh, krijg ik mijn nieuwe nier. Ik word getransplanteerd. Uh, zij komt uh, volgens mij donderdag was ze op bezoek. Ze moest vrijdag voor de uitslag en ze hoort vrijdag dat ze acute leukemie heeft. Nou ja, vrijdag was ik zeg maar weer een beetje wakker. Nou ja, je kunt je voorstellen wat voor impact dat dan heeft, want daar was meteen de boodschap bij van ja in feite verloren zaak. En dus, nou dat, dat heeft zeg maar ook toegeleid dat het waarschijnlijk langer geduurd heeft... voordat die nier uh, goed bij mij ging werken. Dat heeft echt twee weken geduurd voordat het echt goed op gang was. Je bent op dat moment niet thuis. Hè? Dat eerste weekend waar je in feite als, heel, als gezin... met broers en schoonzussen uh, die vrijdagavond bij elkaar zitten... en ja, moet constateren dat er... Ja, iets vreselijks gaat gebeuren. En jij ligt daar, in een ziekenhuis op een kamertje, te janken. Ja, dus je bent op dat moment ben je, niet meer, ben je daar niet meer mee bezig. Want dan, dan, dan het enige waar ik mee bezig was, dat ik mijn moeder kwijt zou gaan raken. Kijk, ze ging aan de chemokuur. En, ze, en, en ja, iets van, weet ik veel, 5 of 10% procent kans dat dat zou gaan slagen. Uh, dus je hebt het er ook nog een keer met een arts over daar in het ziekenhuis. Die zegt van ja, dat is bijna hopeloos. Uh, ja Dus vanaf dat moment ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En, uh, nou ja, ik mocht gelukkig inderdaad na 2,5 drie weken mocht eruit. Dus ik, heb, uh, ik ben nog bij mijn moeder op bezoek geweest. En, uh, en op 26 februari is ze overleden. Dus vandaag is... Dat is vandaag. Vandaag is een ja. sterfdag, ja. Mijn vader gaat uh, over een aantal uren naar haar graf. Ja. Ja, dus dat... En daarmee krijg je zeg maar ook een, uh, een heel ander verhaal. Tenminste, dat, zo voel ik dat zelf heel anders. Bij mij is... Kijk, transplantatie is al een verhaal van leven en dood. Hè? En dan komt er nog een keer... Daar komt nog een verhaal van overlijden van dood bij. Dus bij mij is het een dubbele verhaal van leven en dood, want er is iemand overleden... waardoor ik een nieuw leven kreeg. Dus op dat moment hè, begint er voor mij een nieuwe periode. Um, maar het is ook een afsluiting, want ik raak mijn moeder op dat moment kwijt. Aris Jan van Eck, het kan geen toeval zijn dat jij hier vanochtend... om elf minuten over half zeven op Radio 1 Benachtvluchten bij me zit. Want vandaag, 26 februari, zou de verjaardag van mijn moeder geweest zijn. Oké. Okay. Ze is er al heel lang niet meer, maar ze zou vandaag 79 jaar geworden zijn. Yeah. Dus eigenlijk zou Zo, ik ook heel yeah. graag naar het graf van mijn moeder willen gaan. Yeah, yeah. Het ligt 100 kilometer verderop, maar het uh, yeah, ja. yeah. dus kan, nee, kan geen toeval zijn. Nee, het kan geen toeval zijn, denk ik. Nee. Ik vraag mij af of je moeder, ondanks het feit dat ze haar eigen strijd aan het leven was, en dat kun jij vast vertellen, nog wel een gedeelte van de blijdschap heeft kunnen ervaren die... Jou toch ten deel viel, ja. want, want, want ze wist dat ze jou goed kon achterlaten. Ja, nee, ja dat, dat, is natuurlijk, dat, dat heeft ze gelukkig dan nog mogen meemaken, inderdaad. Van, uh, ze is natuurlijk die donderdag zeg maar, daarna geweest en uh, nou ja, toen was het natuurlijk nog niet echt opgeklapt, maar goed, de uh, operatie was goed gegaan en verder uh, was alles oké. Okay, dus, uh, en toen wist zij in feite nog niet wat er zou gaan gebeuren. Um, en ze is het, volgens mij dat weekend ook nog uh, geweest. Um, ja. En, dat, uh, en, ik, en ik ben er inderdaad, ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad bij het Erasmus in Rotterdam zelf uh, binnenliep op dat zaaltje. En uh, ja, dat iedereen zei van oh, dat is, dat is je zoon die uh, getransplanteerd is. En uh, ja, natuurlijk was ze daar heel blij mee. En, en kon ze inderdaad dat op. Toen inderdaad, denk ik, ook los, loslaten. Dus dat is voor haar, ja, een beetje, dat is natuurlijk heel, heel vreemd. Maar op dat moment was dat voor haar natuurlijk een geruststelling, waardoor ze dat misschien wel makkelijker los kon laten. Ja, dat is natuurlijk, kijk, als je weet dat je gaat overlijden en je laat een kind achter met heel veel zorgen. Uh, dan, ja, hoe moeilijk dat natuurlijk op, op die leeftijd ook is, is zoals 58. Uh, om dan in ieder geval te weten de, van, nou, volgens mij gaat dit goed komen. En gaat hij uh, een goed leven tegemoet vanaf nu met minder zorgen? Dan, ja, dat, dat is natuurlijk wel een geruststelling voor haar geweest. En die blijdschap heeft ze wel gedeeld. Maar het heeft... was wel een hele dubbele blijdschap. Want ja, dat, uh, yeah. ja, want ze zouden zelf niet langer getuige van kunnen nee, zijn. Nee, en en nee, dat berooft je dus weer onmiddellijk van, maar van die blijdschap. Maar ja. Ja, en ja. Ik jou ben ook. er ook op dat moment nooit... Ja, dat was een heel dubbel gevoel. Je, bent, je kunt er gewoon niet super blij mee zijn. Terwijl heeft, het normaal wel zo is. Heeft die, die, die samenkomst van, van, van nieuw leven en, en dubbel dood eigenlijk, hè? dus ja. de dood van, van de Duitse meneer waar jij de nier van krijgt, de dood van je moeder op ja. 26 februari, uh, daarna, uh, uh, heeft, dat, heeft dat je kijk op het leven ook heel erg veranderd? Of heeft het je juist doen inzien, nou ja, dit, dit is waar het over gaat? En daarin moet ik een bepaalde strijdbaarheid aan de dag gaan leggen om daar doorheen te, ja, te worstelen de komende weet, 50 jaar? Ik, ik weet niet, ik denk niet dat dat direct zo is geweest, maar het is natuurlijk wel zo. Dus zeg maar, dat, dat, uh, Zo'n transportatie, dat is natuurlijk al iets uh, wat je mee gaat nemen, waardoor je, uh, ja, kijk, als je, als je ziek bent en je, in feite, nou ja, je geneest niet echt, maar goed, je krijgt een nieuw leven, dan is dat iets waar je, in principe elke dag dankbaar voor bent. Uh, waar je, waardoor je anders in het leven staat, denk ik. En sowieso je hele leven naar na dat punt toe... Uh, wat niet altijd van een leien dakje gegaan is... Dat, dat vormt je natuurlijk ook. Uh, ja, en dan dit nog eroverheen. Dat heeft ja, natuurlijk invloed gehad. Ik kan niet helemaal goed precies bedenken... Uh, waarin en hoe... Uh, ik weet wel dat zeg maar. Ik was toen heel. Kerkelijk ook heel betrokken nog. En. en ja, daar heeft het, Zeg maar op, op, op mijn geloof heeft het in ieder geval een hele. Een hele grote impact gehad. Ik denk bij dit soort dingen altijd. Maar goed, ik. ik, ik hang geen enkele religie meer ja. aan. Ik ben katholiek opgevoed, maar ik geloof er helemaal niets van. Ik denk altijd bij dit soort verhalen. Denk, ja, mooie God die dit bedacht ja, heeft. Ja. En daar moeten we dan nog in blijven geloven. Ja, ja. Ik vind dat zo onzin. Nee, ja, ik, ik ben. Zeg maar op dat terrein, maar ja, misschien sowieso. Ik ben gewoon enorm boos geweest. Dat, dat is wat ik me gewoon heel goed kan herinneren. Ik ben zo kwaad geweest. En dat echt, heeft echt, ja, echt heel lang geduurd, zeg maar. Als, als ik daaraan, Volgens mij ben het nog steeds wel. Nou, als, als, ik, als ik er dan terugdenk, dan, dan komt die boosheid weer in, in me op. Inderdaad, zo van ja, dit, dit had toch niet op, deze, op dit moment op die manier mogen gebeuren. Gewoon, kijk, ik ben daar. Qua geloven en qua God ben ik daar anders over gaan denken. Uh, maar maar ja, je, je bent, het is onvoorstelbaar gewoon natuurlijk. Wat je, ja, dat, dat uitzicht op dat moment in boosheid. En, en later komt daar inderdaad uh, wel iets bij. Van, uh, dat je, dat, ja, het leven is zo kostbaar en je moet daar gewoon goede dingen mee doen. En, maar ook uh, nou ja, het onderwerp waar het ook een beetje over gaat, donorwerving... Er zijn een hoop andere mensen die, die ook op dat randje liggen. Of zo, hè, die, die, die ook een orgaan nodig hebben. En die ik het zo zou gunnen om mee te maken wat ik meegemaakt heb. Ja, tenminste, het goede deel dan. Uh, waarvan ik ook heel veel mensen ken natuurlijk door, door de stichting waar ik in zit. Stichting Sport en Transplantatie? Ja, ja, waar, ja waarbij ik telkens weer zie wat, wat voor enorme impact dat heeft op mensen als dat gebeurt. Zo'n verbetering van kwaliteit van leven. Dat ik zeg van ja, daar moet, gewoon, daar moet gewoon wat veranderen. En daar moeten mensen goed over nadenken. En mensen moeten zich gewoon registreren als donor. Dat is gewoon, ja, voor mij gewoon geen, geen punt in feite. Over de werving van donoren gaan we het zo meteen nog even uitgebreid hebben. Ja. Uh, het is pas 13 minuten voor zeven, dus we hebben nog heel eventjes. Uh, wel nog heel even terug naar um, uh, het je realiseren dat je dus een nier in je hebt, uh, die jou dit leven uh, uh, geeft, ja. kunnen we eigenlijk stellen, van een overleden iemand uit Duitsland. Natuurlijk heb je je daar in het begin veel minder mee bezig gehouden, omdat je heel duidelijk met je moeder bezig was. En, ja. en, en afscheid en onthechting en woede en alle stadia Alles die je dan doorloopt. Ja. Ja. Ja. Maar dan komt op een gegeven moment toch het moment... waarop je je heel duidelijk gaat realiseren... dat je wel degelijk voortleeft. Ook vanwege die nier van die ja. overleden meneer. Ja. Jij hebt op een gegeven moment ook een brief geschreven. Ja. Ja, ja ik, zeg maar, ik heb in, in datzelfde jaar uh, zeg maar, een relatie gekregen. Nou ja, dan, dan bouw je een gezin op. Uh, en eigenlijk ben ik... Met, dus, zeg maar... met, met je huidige vrouw? Ja. ja. Wat zei je nou, Koos? Koos, ja. Yeah. Ja, wat grappig. Want ik vind Koos een mannennaam. Ja. Yeah. Ja. Ze heet Jacoba, maar ze, ze wordt... Ja, dat genoemd. klinkt te serieus, Jacoba. Ja, ja, ja, ja. Ja. Die leer je ze, toen kennen, ja? Ja, en nou ja, een gezin opgebouwd en, en, en, en je werkt. En, en, en waar ik de eerste tien jaar, zeg maar, eigenlijk uh, had ik zoiets van... Ja, ik wil gewoon leven. Ik wil gewoon... Uh, ik heb een gezin, ik heb jonge kinderen. Ik wil, uh, ja... Ik wil gewoon zijn. Dus ook uh, op mijn werk had ik het er nooit over. Ik had het er verder eigenlijk niet zoveel over. Ik was er toen ook nog niet, toen ook nog niet zo mee bezig. Ehm... Um, in 1997 uh, ben ik voor het eerst meegegaan uh, met de World Transplant Games. Dus dat was zeg maar, met de voorganger van sport en transplantatie. die dat organiseren. Dat zijn zeg maar, een soort Olympische Spelen voor mensen met een orgaantransplantatie... met als doel publiciteit uh, genereren uh, om orgaandonatie op de kaart te zetten... en aandacht te vragen daarvoor. En ook ja, het middel, zeg maar, sport... Van, laten zien wat je weer kan. Hè? Dus zo, als je kunt sporten, dan ben je in feite vrij fit. En uh, ja, dan, dan kun je gewoon laten zien van... nou, kijk, dit gebeurt er nou als, als ik getransplanteerd ben. Dan heb ik niet alleen een gewoon leven. Ik kan werken, maar ik kan zelf sporten. Dus dat is de impact. Um, ik ben toen uh, naar, uh, naar Australië geweest in 1997. En tijdens die spelen waren er... Uh, was er een, een vader van een kind die overleden was... en die, zeg maar, vertelde daar dat verhaal... En, en dat zijn kind dus donor geweest was. Ja, en toen terug in het vliegtuig dacht ik van... ja, nou, hier moet ik iets mee. En toen heb ik dus inderdaad bij terugkomst uh, bij het UMC Utrecht gevraagd... van nou, wat kan ik doen? Nou, zeiden ze van ja: brief schrijven uh, zonder te veel details van jezelf erin. Uh, geen namen noemen... Uh, nou, Brieven geschreven, in Duits laten vertalen. Uh, via het Rode Kruis gaat dat of via je transportatiecoördinator via het Rode Kruis is die dan als het goed is bij die familie terechtgekomen. Um, ik heb daar niet iets op teruggekregen. Uh, nou, soms gebeurt dat en soms niet. Uh, daar had ik verder ook geen uh, problemen mee. Ik heb ze toen laten weten wat die tien jaar uh, mij allemaal gegeven had, dus wat hun familielid mij in feite allemaal gegeven had. En dat is denk ik wel het mooie als je dat na tien jaar doet. Omdat je dan echt kunt aangeven: ja, maar dit is zo'n verandering geweest en zo. Ja, ik heb een gezin en ik heb drie kinderen en ik werk en je kunt, je kunt alles opnoemen wat er zoveel beter is als daarvoor. Uh, dus dat heb ik toen aan die familie geschreven, inderdaad. Ja. Waarom is men er zo ongelooflijk terughoudend? Of, of misschien bijna wel hysterisch in dat die nabestaande de ontvanger nooit leren kennen of vice versa. Ik zou het geweldig vinden wanneer... ja, ik heb geen kinderen, maar stel nou dat... dat, dat een van mijn kinderen zou komen te overlijden. Zoals die persoon die daar uh, ja. op, op de spelen in, uh, in Australië... vertelde over uh, zijn kind ja. overleden en, en allerlei dingen gedoneerd. Ik zou het geweldig vinden om dan te zien... oh, kijk eens, daar loopt iemand... en ja. die heeft het hart ja. van mijn zoon of mijn dochter. Nou, dat hoor je wel vaker van nabestaanden. Want aan de andere kant kan dat ook zeg maar... Um... Ja, wat ook kan gebeuren is natuurlijk dat als je zo iemand leert kennen en je, je, je ziet zeg maar de manier uh, van leven, uh, ja stel je bent daar niet helemaal mee eens of uh, ja, bijvoorbeeld iemand rookt toch of iemand drinkt toch of uh, ja, dat kan, kan natuurlijk verkeerde uh, druk krijgen of je kunt verkeerde uh, ja... Je zou bijna de regie als ja. nabestaande van Annemans ja. leven willen overnemen. Ja. Ja. Want het is toch een stukje van jezelf wat Kijk, daar ja. rondloopt. Kijk, en er zijn ook wel goede verhalen over bekend. En ik weet dat in Amerika bijvoorbeeld... is dat iets meer normaal, zeg maar, om het wel te weten. Um, maar ja, de, de... ja, in Nederland is dat, is, is dat wel zo. En uh, ik, ik ken ook verhalen van mensen die, die wel hun familie ontmoet hebben. Dus, uh, ja waarom ze zo hysterisch over doen. Ik denk gewoon, je, je moet mensen toch beschermen. En daar gaan we in Nederland gewoon van uit. En mocht het toevallig wel zo zijn... Uh, ja. Kijk, en je kunt op allerlei manieren misschien toch achterkomen... Dat het, dat het wel zo is geweest. Of wie het is geweest. En zo zal het ook wel gebeuren. En dat komt ja, misschien onder andere wel door de Stichting Sport en Transportatie... omdat we dan met een verhaal in de krant komen van iemand. En dat iemand anders dan denkt... oh, maar dat lijkt wel heel erg veel op het verhaal... Of op de dag die omschreven wordt, dat dat toen gebeurd is. Dat kan inderdaad. Dus op die manier komen mensen er soms toch wel achter. Maar ik vind het wel goed dat het beschermd wordt. Ja. Van beide kanten denk ik wel, dat het toch beter is. Tegenwoordig is trouwens wel zeg maar, de informatie die, die familie krijgt... als een familielid gedoneerd heeft, is, wel veel beter. Dus er is zeg maar, direct na de transplantatie, wordt medegedeeld. En in ieder geval zes weken daarna ook nog een keer een gesprek van nou, die is daarin gegaan, dat is daarin gegaan, dat is daarheen gegaan. En zo gaat het met diegene die dat hart gekregen heeft, die die longen gekregen heeft. Dus je weet ook welke bruikbare middelen er nog uh, nou we zeggen, ja. zijn uitgezet je, je om levens organen, weer te verrijken. Ja, ja. Ja. Je ja. weet welke organen zijn uh, getransporteerd en hoe het op dat moment gaat met de mensen die het ontvangen hebben. Ja. Op welke manier, want bij die stichting ben je dus inderdaad betrokken... Stichting Sport en Transplantatie... op welke manier zijn zij bezig met de werving van donoren? Mensen die zich dus registreren. Ja, eh, Voornamelijk, eh, of tenminste, ja, het, een groot gedeelte daarvan... is dus inderdaad gewoon met sport laten zien dat je, wat je weer kunt. Eh, dus we, zijn, ja, niet, zeg maar, we stappen niet actief op mensen af van... Eh, wilt u donor worden? Um, maar meer zeg maar, in de publiciteit van uh, verhalen van mensen... van wat ze weer kunnen en daardoor met dat verhaal zeggen van... nou, denk er nou goed over na, want het is gewoon een goed ding... als je uh, je registreert. Um, wat natuurlijk niet betekent dat je ooit donor wordt, want dat is... Uh, ja, 1 op de 12.000 registraties wordt maar donor. Zou dus... je in zo'n donorschap kunnen aangeven... ik wil alleen maar iets doneren wanneer het levensreddend is? Want ik kan me ook zo voorstellen dat mensen daar dan nog uh, het verschil in zien. We hebben het eerder over jouw vijf broers gehad. Ja. Uh, het zou kwaliteit van leven uh, zou het, uh, kunnen opkrikken. Ja. Maar uh, het is niet levensreddend op dat moment. Dus zou je in zo'n donorregistratie nog daarin een uh, annotatie kunnen maken? Ja, ik denk dat mensen zich wel realiseren dat, dat het eigenlijk altijd levensreddend is. Want ook, uh, ja, ook voor nierpatiënten is het gewoon toch maar de vraag... Of je, hoe lang je het, het kunt rekken met dialyse. Bedoel, sommige mensen doen het wel heel lang. Maar ja, wat ik al eerder vertelde, zijn er complicaties... Ja, en hartleveren, longen, dat is natuurlijk... Uh, ja, maar bijvoorbeeld de huid of de, hoe heet het? Uh, ja, dat, dat weefsel, uh, weefsel, ja, dat, ja, dat is dan het weefsel. Weefsel, inderdaad, ja. Dat in feite, kun je uitsluiten eventueel. Ja, dat kun je uitsluiten. En het is in feite ook iets heel anders natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, ja... We hebben nog maar heel korte tijd. Wat ja. vind jij van omgevlogen. het systeem, Ja, het is omgevlogen, hè? Ja. het systeem, hetgeen in België uh, gehanteerd wordt. En waar hier natuurlijk ook stemmen over zijn opgegaan. En zelfs volgens mij een, voorstel, een wetsvoorstel is ingediend. Uh, dat je donor bent, uh, zolang je uh, je daar althans niet tegen verzet. Je moet dus nee zeggen, wil je dit niet ja. zijn, ja. automatisch. Ja, um, ja ik voer zeg maar wel actie... Uh, <laughs> om mensen zich te laten registreren. Maar ik ben niet een heel groot voorstander van, uh, van meteen dat systeem. Zeg maar, om, omdat uh, ik wel vind dat mensen eigenlijk bewust moeten kiezen. Kijk, Wat veel gepropageerd wordt, is het zogenaamde actieve donorregistratiesysteem. En dat is een systeem waarbij mensen uh, aangeschreven worden van... Uh, wilt u donor worden? Nog een keer gevraagd worden, wilt u donor worden? Uh, volgens mij nog een keer gevraagd worden, wilt u zich alsjeblieft registreren. Als ze dan niet registreren, dan gaat men ervan uit dat ze donor willen zijn. Nou ja, daar kun je nog wat tegen inbrengen. En helaas heeft minister Schippers gezegd... Van, nou, het is mij niet duidelijk dat dat genoeg donoren op gaat leveren... dus ik ga het systeem niet veranderen. Ja, en dus zullen stichtingen als stichting Sport en Transportatie... moeten blijven bestaan om mensen bestaan aan te zetten. Jullie bestaan is inderdaad heel belangrijk om mensen aan te zetten. We moeten ja. gaan afronden. Ik geef heel snel het doosje vol geluk aan jou... om daar even een rolletje uit te halen. En op dat rolletje staat jouw spreuk van geluk. Want ik moet gaan afkondigen. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 26 februari... en ik was in het laatste uur in gesprek met arik jan van Eck. De techniek was in handen van Anne Bakema... redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco... en zo meteen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En uh, ja, voor, aan jou, uh, Ares-Jan, het laatste woord. Met je spreuk. Heel kort. Ja, yeah, geluk is wat het is. Dat nou, vind ik wel behoorlijk toepasselijk. Uh, Heel toepasselijk. Yeah. Dank je wel, Ares-Jan van Eck Door de crisis is mijn vermogen nogal gekrompen. nou Volgens mij moet je dan als vermogensbeheerder een tandje bijzetten. Maar weet je wat ze bij de lang doen?